Uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In Madrid is een man van 26 opgepakt... die ervan wordt verdacht dat hij zijn moeder heeft vermoord... en deels heeft opgegeten. In het appartement van de man vond de politie plastic bakjes... met daarin resten van de moeder. De zaak kwam aan het rollen nadat een vriend van de vrouw... naar de politie was gestapt omdat hij haar al een maand niet had gezien. Bij de politie was bekend dat de zoon zijn moeder... herhaaldelijk had mishandeld. De vrouw had daarvan al zeker 12 keer melding gemaakt. Alleenstaande minderjarige asielzoekers zitten te lang vast... in afwachting van hun uitzetting. Vorig jaar zaten ze gemiddeld 21 dagen vast... en dat is zeven dagen langer dan mag, schrijft de staatssecretaris Harbers. Volgens hem wordt geprobeerd de gevangenschap van minderjarigen... zo kort mogelijk te houden, maar er staat tegenover... dat het vertrek zorgvuldig moet worden georganiseerd.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 De Sherlock Holmes-parodie Holmes, parodie Holmes and Watson... heeft de twijfelachtige eer van het winnen van de Meester Razzies... de prijzen voor de slechtste film van het jaar. De Razzies worden altijd uitgereikt aan de vooravond van de Oscars. Holmes and Watson, met het komische succesduo Will Ferrell en John C. Riley, werd al direct nadat de film in de bioscopen kwam... door de Amerikaanse filmpers de grond ingeschreven. De film won de gouden framboos voor slechtste film, slechtste regie... slechtste mannelijke bijrol en slechtste namaak. Het weer: op veel plaatsen zon bij maxima van 15 graden. Het blijft droog. Komende nacht kan het licht gaan vriezen. Ook morgen is het zonnig en dan kan het 14 graden worden. Dit was het NOS journaal. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 Maar dat zie je niet aan de buitenkant. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in Ziervel. Wanneer het lekker is. Je gaat naar je die verkeer. Mama zegt dat er man een oude zijse ze sluimer is. En dan roept zij uit, dat kind, de zee ze is hier zo fris. Ze maakt het deel met brede sfeer, haar vader op, gewoon. Maar potlo roept ze gil, de zee zit in mijn ogen, naar zand.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 Dus dat is uh, bijna, 100 jaar bijna 100 jaar geleden? Bijna 100 jaar geleden, ja, ja, ja. En ik vond het wel leuk om er toch... Ja, het is geschiedenis om er aandacht aan te besteden. Het is echt oud Zandvoort, hè? Zeker weten. Ja. En jij kan altijd zo smakelijk vertellen. Trouwens, je kan een prachtig verhaal. Je hebt al eerder zo'n mooi verhaal over de winkels. Dan moeten we even... Is dat met geluid of zonder geluid? Nee, het geluid valt weg, geloof ik. Het geluid valt nu even, even terug. Ja, ga maar gewoon door. Ja. Dat kan niet verder. Oké. Okay. Ja, maar dan valt er een stukje interview weg. Maar goed, daar, uh, dat hebben we dan uh, pech gehad. Goed, Maarten, de, 100 jaar geleden werd dus uh, de bakkerij uh, gesticht. Door wie werd de bakkerij gesticht? Door mijn vader, uh, Maarten Keur. Het was een zoon van uh, Jopje Draaier en Jaap Keur Bakkertje. De bijna een bakketje hadden we al een generatie daarvoor. Het schijnt tot mijn overgrootvader. Um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 Ja, zo gaat dat. Hè? Ja. Dus dat was de reden waarom ze op dat moment punt, daar op ja, ja, dat, ja. dat punt begonnen. Ja, en hij kon helemaal mooi nieuw bouwen daar natuurlijk, hè? want in de Halterstraat, ja, er waren allemaal bestaande pandjes en er zaten ook al vrij veel bakkers in de Halterstraat. Op dat en, moment al? Ja, dus dat Schippers zat er, Kuneman zat er al. En dan had je ook nog een Joodse bakker er zitten. En Thomas zat er al jaren natuurlijk. Ja, die was banketbakker. Dat was banketbakker, ja, ja. ja. Dat was weer een heel ander volk was dat. Ja, ja. ja zeker. Van grote banketbakkers was water en vuur altijd. Ik las uh, in het stuk wat jij uh, geschreven hebt... dat er uh, dus uh, grote gezinnen waren... dat er veel vloerbrood gegeten ja, werd. Ja, dat zag ik allemaal van die vloertjes gegeten. Wat, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat zijn uh, van die lange broodjes, uh, zo hoog ongeveer. Een 10 centimeter, tien, centimeter hoog.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 bezorgwijken hadden. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Had je daar een vergunning voor nodig? Of hoe was dat geregeld? Nee, dat, je kon zo bij wijze van spreken een handkar pakken en, en proberen klanten bij elkaar te krijgen en een wijk gaan lopen. Wel had mijn vader nog één kar, een handkar, en er zat met, met een vergunning voor een hond eronder. Daar moest je wel vergunning voor hebben. Ja, dat was een en Daar moest je vergunning voor hebben. Ja. Dus jullie hadden drie bezorgwijken. Ja. Uh, met de handcar en, de handcar, en, met, uh, en met de bakfiets. Die, de bakfiets. Ja. En en, en, ik begrijp dus dat het goed ging met de zaak. Ik ga eens even uh, verder in de geschiedenis. Maar we gaan eerst even voordat jij verder gaat... Uh, naar een muziekje luisteren. Uh -uh. Ik heb een zwak dames heren... voor het fotograferen...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 over een dorp kwam, kwam hij veilig, ja. ja, En ook een ander kon op de boulevard. Komen. Ja, je kwam elkaar regelmatig tegen. Je had dan dat je samen twee, een klant had. En, ja, die klant wilde dat nooit weten natuurlijk. En dan kwam je toevallig een keertje gelijk. Dus gaande die klant zich dood tot er twee bakkers aan de deur kwamen. Dat ja. was ook altijd wel leuk feitelijk hoor. Ja, precies. Ja. Hoe ging het verder? Want 1913 werd een pand gebouwd speciaal voor de bakkerij. Ja.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 Ja, ja dat, dat, heb ik, dat zou ik nooit nee, geweten nee, hebben. Ja, ja dat, dat uh, er zoiets extra's dan, dan, aan een... Uh, en dan liepen die dametjes allemaal in het zwart natuurlijk. Ja, maar oh. deden die rotbakkers... dan strooiden ze lekker een handje meel over die bank heen... en dan gingen ze witte de deur hoor. De ja, dus 1920, schuur met meelzolder. Ja. Nou, ik had het net al uh, over wat er dan in 1920... want dan had jij ouwe... Uh, folders van of uit de groepboeken ja. of wat dan ook verkocht werd. Ja. En dan zie je ook het verschil tussen de zomer en de winter. En winter ja. Zomer 7500 honderd ja. of bijna 8000 uh, met ja. het bruin erbij. En winters uh, nog geen vijf, ja, dus ja. Nee, dat was, was een groot een verschil. verschil. Ja, ja, ja. Hadden jullie dan ook extra bakkers zomer in dienst? Ja, ze de zomers wel extra bakkers. En uh, die waren enkel hoofdzakelijk voor de zomer werden die dan ingehuurd.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 Ja, en we hebben wat dat er gaat, hebben we... Nou, mijn vader was al oud en ik hoor dikwijls van kinderen van zakenmensen... We hadden nooit dat aan onze ouders. Nou, hebben we hebben echt fantastische ouders gehad. Mijn moeder ging uh, door de week vaak met ons naar het wandelpark. En mijn vader elke zondag was er naar de waterleiding Zo. Ja, want uh, en dan wilden wij graag naar het strand, want het was bloedheet. Maar nee, we moesten naar de waterlijnduinen En dan mochten we om een uur of zes nog even naar het strand toe. <lacht> ja. en, en waarom was, de, was, de, was, de, was, de, was dat zijn liefde voor de natuur? Zijn liefde voor de natuur, ja. Hij had uh, voordat al een jaarkaart voor de waterlijnduinen. duinen. Ja. Via de firma Brokmeijen, hè?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 En eten het op. Dus ze mochten voor mensen zoveel eten als ze wilden. En dat hebben ik ook altijd gedaan ook. We werden natuurlijk later op de traat... plein veel bonbons. En die meiden vonden dat allemaal heerlijk. Die bonbons. Nou ja, eet je maar een keer ziek. En na twee dagen doen ze het niet meer hoor. Wel nee, zo is het. We gaan even naar de muziek. Uh... Vroeger ging alles even kalm en bedaard. Wagen en paard, matige gevaar.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 men geen pech. men reed elkaar nog niet bij vorken tot prijs. maar kwam nog heel huids thuis. Duurde het wat lang, men was niet bang, want alles ging zijn rustige gang. Nu hoor het kruipende gedierte het paard en men wordt al zeldzaamheid bewaard. Hij hey, de Wietska vooruit geeft gas,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 En het leuke was, de hele hoop zei zo... God, moet jij nog een nieuwe fiets? Een ander neemt een kleine bijdrage voor een... Uh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 de oorlog uh, gegaan met de zaak? Nou, in de oorlog is het uh, in zoverre niet goed. Het werd steeds minder. Mijn vader vertikte het om één broodje voor de Duitsers te bakken. En die kregen al begin 42 geen uh, toewijzing meer voor kolen. Toen hebben we een jaar bij een balk ingebakken. Een balk zat op de hoge, de hoge weg? weg ja. Ja. ja. En toen moesten wij in uh, eind 42 moesten we even weer een oude pekelen. En daar heb je al uitgebreid over oh, gepraat, het, maar vertel oh, nog maar even heel in het kort. Want wat deed je vader daar dan? Mijn vader deed daar, uh, hij had daar een uh, uitzendbedrijf van Roggebrood, wat hij verstuurde, hier naar het westen. Ja, ja. Hij was zijn tijd ver vooruit, in wijze van spreken. Ja, tegenwoordig ja. zou nou, je zeggen, hier was het via het web bestellen. Ja, ja maar dat kon toen nog niet, maar hij deed het al. Ja, uh, dat was... Uh, nou, hier was natuurlijk vreselijk veel hongersnood. En wij hadden, nou ja, toch echt wel overvloed daar in het Groningen. En mijn vader haalde dan nou roggen bij de boer. En dan liet hij bij de bakker roggenbrood bakken. En dat verzendde hij dan naar mijn oma in heemsteden. En nou, er waren wel eens mensen die daar kwamen en zeiden... God, kun je niet in je schoon zo vragen of u van mij ook een roggebroodje stuurt? Ja, natuurlijk. Dus zo is en hij bleef toch in het brood. En wat hij ook deed, was bij een bakker af en toe inbakken, even helpen, weet je wel...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 En wat moet ik me voorstellen bij inbakken? Uh, nou, ging, uh, uh, deed hij daar bij, alles? Of hij, werd hij, er, er, hij ging er ook eens morgens om uh, vijf uur. En dan bakte hij daar met verstaven samen. En hij had zoveel brood en die werden gelijk gebakken met het brood van verstaven. Maar uh, hij maakte het klaar in de diagonie? Of hij nee, maakte alles het ook ging, een tegen? Nee, uh, niks, of, Alles werd daar bij gemaakt gemaakt. Hij moest maar, wel zijn eigen grondstoffen meenemen. Nee, ook niet. Het, uh, hij betaalde een bepaalde prijs voor het brood bij Verstaveren. En of er ook dan nog iets voor arbeid afging. Ik weet het niet hoe dat gered. Nee, maar even voor de luisteraars en ook voor mezelf. Want ik heb dat in jouw verhaal wel gelezen, twee keer. En dan ging je bij Balk inbakken en dan ging je bij Van Staveren inbakken. Nee, maar dan ging hij dan met de broodjes onder zijn arm daar naartoe. Van Staveren kocht alles in en mijn vader nam zoveel brood af.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 En met kerst werden de kerstsansjes gebakken. Maar voor de rest van het jaar werd er geen koekje, niks gebakken. Nee, want dat is dus echt banketbakkerij. Bakkerij, en, ja. hè? en wat mijn vader wel zelf bakte, was beschuit. Ja, dat las ik Dat ergens. was een hobby. Dat was de va mijn vaders grootste hobby was beschuitbakken. ja. En als wij dan door de bakkerij heen liepen want we de winkel was voor en hadden een grote gang. En dan kwam je in de bakkerij. En als ze dan de deur open lieten staan, dan was ze, doe het, verdikkie die deur dicht. Want we beschuiten dat te reizen. Want <laughs> als dat gaat kosten, dan is het niet goed meer, weet je wel.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 Ja. Maar daar hebben de bakkers met 350 bakkers in Nederland hebben daar een fonds voor opgericht. Dat ze die bakkers die er last van hadden. konden ondersteunen en hetgeen wat ze tekort kwamen bij konden passen. Dus dat was ook een heel mooi iets. Ja. Maar goed, uh, het is na de oorlog, 1 augustus, weer begonnen. met een handkar, zie je. Ja, die met de handkar gingen we het dorp in. Ja. En toen hadden we de ging eerst, je ook al mee? Ik, ging met, ik ben vanaf de eerste dag toen mijn vader weer na de oorlog. Begonnen is heb ik hem verder geholpen. Dan was je twaalf? Ik was twaalf jaar, ja. ja. Dat was niet duurzaam. Nee. Hoe bedoel je met duurzaam? Nou, duurzaam, je mag geen kinderarbeid zijn. Oh, op zo'n ja, manier. Ja. Nee, natuurlijk niet. Maar, maar ja, je... ik moest ook al vanaf dat ik tien, elf was de flessen in de winkel, nee. lekker flessen opruimen de, ja. en s'avonds na sluitingstijd aanvullen. Nou, ik heb het nooit als... Ik geloof ja, als ja, 6 dat ik jaar was stuk op zondag uh, een mandje broodjes naar Noach moest brengen in de kerkstraat. Ja.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 bij het speelgedier om tien uur ging ik naar huis. En dan ging ik. Uh, mijn vader begon er al net te wijken. En dan ging ik de wijk afmaken, weet je. Dus je hebt echt je hele leven. Ik voor zover je weet. Ik heb 12 de in de bakkerij rondgezworven. Echt ja. 50 jaar. Ja.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 Ja, ja, dus, hey, hey, dat is ideaal. Ja. Hè? Dus prompt bleef ik zitten dat jaar. <laughs> nou, En ik van school af. En vanaf die tijd heb ik verder mijn vader eh, volledig geholpen. En, nou, ik heb er geen spijt van tot, tot op heden. Dan gaan we even naar een muziekje. Want het is een mooi punt om weer even over jouw naar, carrière in de bakkerij uh, verder ja, te gaan. Ja.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 Ja. Ja. En toen heb ik van dat af... heb ik mijn vader altijd geholpen. En uh, nou ja, met succes. En hoe heb je het bakkersvak dan geleerd? In de praktijk? Met mijn vader, in de praktijk. Ja. Heb je er ook nog cursus of scholing? Of... Nou, je moest natuurlijk je vakdiploma halen. En dat heb ik weer gedaan toen ik in militaire dienst zat. zat oh. In Amsterdam. En dan kreeg je vrij van dienst als je uh, wat ging leren of zo. Nou, dus dat heb ik mooi waargenomen met vakdiploma gehaald. Want uh, je moest helaas toch in militaire ik, ik dienst? Ik moest helaas in militaire dienst. Ondanks dat wat mijn vader toen al...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 Want ja. hoe lang moest je vroeger in dienst? Anderhal, Twee jaar? Anderhalf jaar. Anderhalve Anderhalve jaar. Anderhalf jaar. En dan heb ik wel geprobeerd zoveel mogelijk vrij van dienst te krijgen. En het is me ook aardig gelukt, want ze hadden toen ik aan in de militaire dienst. <lacht> je schrijft ergens, ik was de slechtste soldaat die ze ooit gehad hebben. He? Juist, ja. <lacht> Dat ben ik ook geweest, ook, want ik schoot op de schietschijf van mijn buurman. En als die suzant linksom zei, dan had ik echt uh, soms...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 Nou ja, en je was 5 uh, februari 24 geworden. Ja, dus uh, ja, dat ja. was allemaal... Uh, well. En hoe ben je verder gevaren? Ja, uh, de, de zaak is toen aardig uh, gegroeid steeds. het werd steeds meer en meer en meer. En ja, dan kom je ruimtetekort. Dus je moet uitbreiden. We hebben... Uh,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 Ja, onder andere Leek zei ik. Onder andere Leek case. heb ik in het uh, ja, verleden hier ook een ja, keer aan tafel case, gehad. Ja, ja, ja? Onder andere Leek en de NKB en Disseldorf. En hadden we zomers hadden we Fokkie Zijsner. Die had dat bij Tentenkamp met een grote winkel. Uh, Leo Zonneveld. Die zat op uh, Sandervoerden. Dus ja, want uh, dat er gaat toen weer omzet genoeg. Maar ja, uh, NKB ging dicht. Leek ging... Uh, ja, Leek hem nog een tijdje bestaan. Maar Disseldorf werd allemaal minder. Dus toen moest je toch zorgen tot je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 Ik zei, nou, in principe is het geen bezwaar. Hadden jullie de bovenverdieping ook bij de winkel getrokken? Was dat magazijn geworden of, of zoiets? Nou, uh, in de Jackenierstraat? Ja. Nou, dat, de, de bovenverdieping niet, maar we hadden wel, maar we zijn er gewoon wonen op een gegeven moment. Want ik kocht een vriezer en uh, toen zei hij tegen me... God, waar wil je die neerzetten? Ik zei, ja, dan moet we nog eens even bekijken,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 Maar ik vond het toch wel een mooi huis en het zat mooi op dat hoekje. Dus we hebben het huis gekocht en dat kwam er weer goed van pas. Toen we de Raadensplein gingen kopen, want toen wilde Janijs heel graag in dat huis wonen. Dus had hij tegen me: Nou, ik ga nog één keer met je mee, want je blijft dan zeuren. Zeg ze, je hebt elke keer wat anders. Dus die wilde wel erboven boven wonen en dan hebben we heerlijk gewoond jaren. Op het Raadhuis. Op het Raad ja. ja. En, uh, en even voor de luisteraars: dat is uh, het pand waar nu.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 Ja, en dat is werkelijk uh, een fantastisch succes geweest, want we hebben daar nou ja, fantastische jaren gehad nog. Maar inmiddels was dus de banketbakkerij van Onbarend en Tante Corrie afgesloten. Was was gesloten, ja. Dus je had ook het banketbakker erbij. Ja, gekregen. in de jaren zeventig hadden we het hele banketgebeuren erbij. En dus dat betekent taarten en, alles, en de ja, Emma plakken ja, en, alles, en de ja, soesen. Ja, ja, ja. ja, precies. Maar we waren al een paar jaar eerder met gebak begonnen.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 Toen heb je ja, paap er nog in gezeten en nu zit het dan verversterd erin. Ja precies, maar uh, koekjes bakken doe je nog steeds als de beste. Dat ik, ja, ik heb het hele vak eerst me verder aangewaaid. Ik ging vaak bij Baren Borstman kijken in de bakkerij en uh, dan vroeg ik wel eens hoe doe je dit, hoe doe je dat en zo heb ik verder. Ik heb het vak geleerd, want ik heb het ook opgeschreven dat mijn vrouw wel eens tegen de klanten zei als ze op zondag een taart kwamen halen van ja hij is niet zo mooi als door de week's.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 Ja, dat is nog een echte, uh, de, uh, ze, nog een echte warme, warme bakker. bakker ja, ja, ja. ja, en nu pretenderen ze in supermarkten dat ze een warme bakker zijn. En dan worden er uh, half afgebakken producten uh, uh, in de oven. Daar wil ik niks over zeggen. Nee, ik dat, bedoel, is ja. dat is maar groot gelijk ook. Want daar ja. kunnen we uren over kletsen. Ja, precies. En het leuke is nou ook weer, dat bij Albert Heijn staat bijvoorbeeld een jongen in de winkel. En die heet Bert Keur. Ja, En ja, dan zeggen we, die staat er het brood af te bakken. En dan zeggen uh, we bakkenkeur tegen hem. <laughs> maar het is er even van de kouwe. Ja. Oh, <laughs> Niet <voorduk>. van bakkertje. <coughs> nou, ik zal even een slokje water nemen. ja.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 kostenbesparend om die weken te gaan verdelen...